Het weer in de ochtendregen, vanmiddag opklaringen in de kustprovincies wat buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, verkeersinformatie: er staat file op de A1 vanaf Hengelo naar Apeldoorn. Een ongeluk bij Deventer Oost: file vanaf Lochem tot Deventer Oost. 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Dinsdag 18 oktober, goedemorgen. Dit moet de dag worden dat de Israëlische militair Gilad Shalit... na bijna 2000 dagen gevangenschap vrijkomt. Of dat gebeurt en hoe, dat volgen we vanochtend. De gevangenruil tussen Israël en de Palestijnen is inmiddels begonnen. Het wachten is nu op Gilad Shalit. We kijken mee wat er in de gevangenissen gebeurt. en De militaire basis en correspondent Anki Regges doet verslag vanuit Israël. En hier praten we over de ruil en de consequenties... met Midden-Oostenkenner Radi Soudi en Ronny Naftaniel... van het Centrum Informatie en Documentatie... In de werving van allochtone agenten loopt alles behalve goed. Het lukt de korpsen maar niet voldoende agenten van niet-Nederlandse afkomst aan te trekken... blijkt uit onderzoek van cultureel antropoloog Sinan Sankaya... We spreken hem straks. We praten er ook over door met Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. Want de allochtone agent is ook nog altijd een buitenbeentje binnen de politiekorpsen. De delegatie van fractievoorzitters in de Tweede Kamer is op weg naar Curaçao. En daar krijgen ze straks de Caribische wind van voren. Joost Vullings reist met ze mee en vertelt hoe de Kamerleden zich voorbereiden op de grote kritiek op Nederland. En de hoempallers die komen vanochtend weer thuis. Matthijs van de Wiel is op Schiphol om de nieuwe wereldkampioenen op te vangen. Vanochtend wordt ook begonnen met de schoonmaak van het terrein van Chemiepak in Moerdijk. Verslaggever Henrik Willem Hofst is daarbij. De oogst van de kerstbomen is alweer begonnen, echt waar. En we hebben het over een neushoorn met een webcam. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. Dan kunt u ook volgen via internet. Ga dan even naar de website nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Ja, we zeiden het al, in Israël zijn de voorbereidingen voor de gevangenenruil begonnen. Vanaf een uur of drie zijn de eerste bussen, busjes... met Palestijnse gevangenen naar verschillende distributiepunten gereden. In ruil voor de Israëlische soldaat Gilad Shalit... krijgen 477 Palesti Palestijnen in eerste instantie hun vrijheid terug. En binnen twee maanden worden dan nog eens 550 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Shalit werd meer dan vijf jaar gevangen gehouden door Hamas... Correspondent Anki Rechers in Israël in Tel Aviv. Anki, zijn de gevangenen inderdaad al onderweg? Heb je al beelden gezien? Ja, kijk, hier staat alles klaar in, uh, in Israël voor, voor de uitwisseling. En het tijdschema is nog niet helemaal duidelijk, maar dat is expres gedaan. Om uh, geen risico's te nemen dat er iets mis zou kunnen gaan op het laatste moment. Er is dus al heel, heel veel achterdocht ook tussen Hamas natuurlijk en tussen Israël. Uh, de eerste bussen zijn om drie uur vertrokken vanuit uh, de grens tussen Egypte en uh, Israël uh, naar het distributiecentrum in het centrum van het land. Dat is voor ruim honderd gevangenen die dus teruggaan naar de Westoever en naar Oost-Jeruzalem. De rest van de gevangenen die zitten allemaal al in bussen klaar om uh, de grens over te steken tussen Israël en Egypte en dan uiteindelijk ...of in de Gazastrook te belanden of uitgewezen te worden naar het buitenland. Oké, okay, dus Ankie, die gevangenen zijn al wel uit de gevangenis... ...maar zitten nog in de busjes om naar die distributiecentra te gaan? Ja, het is natuurlijk een enorme operatie om, die, om 477 Palestijnse gevangenen te distribueren. En, um, ja, en ook alles hangt er natuurlijk af nu van de Hamas op het moment... Dat de Hamas dus besluit om Gilad Shalit de Gazastrook te laten verlaten. En als hij op Egyptisch grondgebied is, dan komen ten eerste de eerste 27 vrouwelijke gevangenen de Gazastrook binnen. En enkele minuten later gaat Shalit de grens over met Israël. En dan gaat de eerste golf van gevangenen zo, zowel de Gazastrook binnen als uh, naar, terug naar de westoever. Dus een enorme operatie, een enorme spanning, heel veel emoties. En, ja, uh, zelfs alle Israëlische netten die zijn al vanaf 4 uur vannacht in de lucht. En alles is gericht op hoe de, uh, Gilad Jalit uit zijn gevangenschap van 5 jaar en 4 maanden zal komen. Ja. In welke staat? En hoe merk je dat nou in Israël? Zit iedereen inderdaad te kijken? Is het rustig op straat? Het is nog wel rustig op straat, maar iedereen die zit te kijken naar de televisie, het heeft. Alle, heel Israël enorm bezig gehouden, niet alleen natuurlijk ook Israël, ook de Palestijnen op de Westhoeven en in de Gazastrook. Iedereen die is bang geweest dat tot op het laatste moment dat er iets mis zou kunnen gaan, uh, Israël was bang dus dat de bussen met de gevangenen die dus naar het centrum van het land gebracht zouden worden, dat daar misschien iets mee zou kunnen gebeuren, dat daar misschien rechtse activisten die bussen zouden tegenhouden. Uh, de, de mensen in de gazelstrook die waren bang dat het kleine stukje dat Gilad Jalit door Egypte moet gaan, dat er misschien iets zal gebeuren door de moslimbroederschap. Uh, iedereen die heeft, uh, is in spanning en tot Gilad Jalit, dus eigenlijk het Israëlische grondgebied, betreedt, uh, dan pas zal iedereen een zucht van slaken en heel Israël staat eigenlijk op zijn kop om dit mee te maken. Een keer Reggers vanuit Tel Aviv. En zij zei het al, eh, tijdschema's zijn nog niet helemaal duidelijk. We volgen dat natuurlijk, hebben we het erover. En zo gauw er iets gebeurt, hoort u dat onmiddellijk. Er is ook ander nieuws. Zeker 21 mensen zijn omgekomen bij protesten in de Syrische stad Homs. De troepen van president Assad trokken wijken binnen... met tanks en panzervoertuigen. Opstandelingen vielen de tanks aan met granaten waarop hevige gevechten uitbraken. Nog steeds wordt er dagelijks geprotesteerd tegen het Assad-regime. Zoals hier in de hoofdstad Damascus. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de meeste slachtoffers burgers zijn. Ook zouden er enkele politieagenten zijn gedood. Al zeker 3000 mensen zijn omgekomen sinds het begin van de opstand in Syrië. Dat was in begin maart. En ook in Jemen zijn de afgelopen dagen de protesten weer in alle hevigheid opgelaaid. Ging gingen in de hoofdstad Sana honderden vrouwen de straat op om te protesteren tegen de dood van mannen en kinderen. Er vielen tenminste 18 doden en tientallen gewonden bij de protesten. Leger en de demonstranten bestoken elkaar met raketten en mortieren. Betogers eisen het aftreden van president Saleh. Die heeft geregeld al gezegd dat hij aftreedt, maar tot nu toe blijft hij zitten. Schrijfster Esther Verhoef heeft de NS Publieksprijs gewonnen voor haar thriller Déjà Vu. Ze kreeg de prijs in het Amsterdamse Concertgebouw uitgereikt door Simone van der Vlucht, de winnaar van vorig jaar. De NS Publieksprijs van dit jaar gaat naar Déjà Vu. <tied> Deze vuur gaat over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt. Verhoef kreeg ruim 20% van de 66.000 uitgebrachte stemmen. De prijs kwam voor haar als een totale verrassing. Flabbergasted. Ja, ik had het. Ja, nou ja, je, je, je hoopt het zo. Ik ben voor de vierde keer genomineerd. En, maar je durft, het, je durft het gewoon niet te geloven. En, ja, ik, het, het, ja, het overkomt me nu gewoon. Ik vind het fantastisch. Die prijs, en het publieksprijs, bestaat uit 7500 euro. Een beeldje en een eerste klas jaarabonnement voor de trein. Dit jaar stemden twee keer zoveel mensen als vorig jaar. Om de waarheid te zeggen, ben ik ben nu voor de vierde keer genomineerd. Dit was de prijs die ik al heel lang op een lijstje had staan. Die wilde ik zo ontzettend graag winnen. En met politiebewaking voor de deur is gisteravond in Amsterdam de misdaadfilm... de Heinekenontvoering in première gegaan. Heineken ontvoerder, Willem Holleder, wilde de film donderdag via de rechter verbieden. Maar desondanks werd de film al wel vast vertoond aan genodigden. We ja, Heineken, het is voorbij. Ik ben Kees Fietsman van de Amsterdamse politie. Fijn dat u weer wat langskomt, de film gaat over de ontvoering van s werelds rijkste bierbrouwer... Alfred Heineken in 1983. Hij wordt gespeeld door acteur Rutger Houwer. Schrijver Alke Kok schreef een boek over Gohledig... en vindt de film een mooie reconstructie. Dat vind ik wel goed in die, in die film. Dat, dat die hel waar, waar Heineken doorheen is gegaan, in dat akelige hok... en dat die vader van, van uh, Rem, zal ik maar zeggen, bij Heineken werkte... en dat het iets van een wraak toch was. Dat werk ik in mijn boek ook allemaal uit. Ja, dat zit ook in de film... Holleder heeft een kort geding aangespannen tegen IDTV. Omdat volgens hem de feiten in de film niet kloppen. Holleder komt als personage in de film niet voor. Maar hij is samen met een andere handlanger versmolten in het personage Rem. Kok is benieuwd naar de uitspraak van het hoger beroep. Nee, van het kort geding. Zo heet het. Ik zat uiteraard wel uh, steeds te kijken van wat klopt wel en wat klopt niet met de uh, uh, feiten. En ik, en ik ben dus uitermate benieuwd wat uh, Willem Holleder komende donderdag gaat uh, doen met dat uh, kort geding. Als het waar is wat ik lees dus, dat het hem gaat over dat de film de feiten niet genoeg heeft, heeft gevolgd. Stel dat de rechter besluit tot een verbod, dan zou dat volgens IDTV een schadepost van bijna 5 miljoen euro opleveren. Kijk nog even naar het financiële nieuws. Net als de Europese beurzen sloot de Dow Jones gisteravond in de min... als een reactie op de Duitse waarschuwing... dat de eurocrisis niet zomaar verhulpels zal zijn... na de komende eurotop. De Dow Jones sloot ruim 2 lager. Dat is het slechtste resultaat in twee weken. En ook de Nasdaq verloor 2 Japan eh, nou, doet niet veel anders. De Nikkei staat op een verlies van 1,5 op dit moment. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Concertbezoekers die deze zomer op Pikkel Pukkelpop getroffen werden door het noodweer... krijgen van de organisatie geen geld terug. Wel krijgen ze drank- en eetbonnen voor de volgende drie edities. Volgens de organisator is dat de beste manier om het festival te laten voortbestaan... en tegelijkertijd de getroffen festivalgangers enigszins tegemoet te komen. Pukkelpop blijft wel in de oorspronkelijke vorm voortbestaan. Vaste gast van het Vlaamse popfestival is de Belgische band Deus.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 Hoorde u met Nothing Really Ends. 17 minuten over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Joris van der Kerkhof. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Je bent vanochtend in Heerlen. Waarom daar? Uh, omdat uh, ja, Ik ben op een kaart aan het kijken van de gemeente Heerlen. Ik wilde zeggen, omdat het zo groen is hier, deze kaart uh, in, in de wijk uh, Vrieheide uh, in Heerlen. Als je daar in Heerlen-Noord kijkt op die kaart, dan zie je de Brunsumer Heide, de Schrieversheide. Dan zie je in, het, uh, in de stad ook allemaal groen. Het is een prachtige stad zo op deze kaart uh, te zien uh, in ieder geval. Maar in deze wijk gaat het uh, wat minder. En dan gaat de gemeente uh, allerlei maatregelen tegennemen. Normaal als er in een wijk uh, wat minder gaat en ze maatregelen willen nemen... zijn het uh, huizen die uh, gehuurd uh, worden. Met koopwoningen dat kun je als gemeente wat moeilijk uh, ingrijpen. Maar ze gaan dat hier toch, uh, toch wel proberen. Huizen die op dit moment te koop staan... omdat mensen het niet meer kunnen betalen, uh, de hypotheek... die worden voor ver onder de prijs uh, geveild. En dan komen er allemaal mensen in die huizen... waar ze hier in de wijk eigenlijk geen uh, behoefte aan hebben. Veel meer criminaliteit uh, wordt gezegd. Wietplantages uh, die er gemaakt worden. Uh, omdat je, als je een huis voor 30.000, 40 40.000 euro kunt, uh, kunt kopen... Ja, dan is de wiet al bijna gratis, uh, is het idee. Terwijl de huizen, zo vertelde net een meneer die voorbij kwam lopen met uh, zijn hondje maar snel door moest lopen, omdat hij moest gaan werken. Terwijl de huizen een aantal jaar geleden 100.000 euro kosten. Nu gaan ze voor, als ze normaal verkocht worden, voor 50.000 euro weg. En als ze geveild worden, voor, voor nog minder. En dat moet anders. En daar gaat de gemeente dus maatregelen voor nemen. Helpen financieel, samen met een uh, coöperatieve bank uh, hier uit de omgeving... willen ze mensen helpen om uh, uh, het makkelijker te maken om uh, te gaan verbouwen. En er zijn een aantal andere... En dingen die ze bedacht hebben om de wijk weer een beetje op te laten gaan in de vaart en volkeren. De man met het hondje van net zei er wel bij dat het tien jaar geleden hier nog veel en veel erger was. En wat was er dan allemaal? Nou meneer, nou meneer, als ik u dat ga vertellen... dan uh, ben ik nog wel een tijdje bezig, maar, uh, maar ik moet gaan werken. Uh, over die verhalen, over deze wijk... en over hoe de wijk dan uh, mooier kan gaan worden... en hoe bijzonder het is dat ook, huur, dat ook koopwoningen... dan op een of andere manier door de gemeente financieel... de eigenaren daarvan, in ieder geval van, van die koopwoningen... geholpen worden om in hun huis te blijven zitten. Daar gaan we de komende uur over praten met buurtbewoners. Mensen die al jaren in deze wijk wonen, die deze wijk kunnen, kunnen ademen... en die adem van deze wijk via deze microfoon door kunnen geven... aan de rest van Nederland. En ook met de wethouder die dan uit gaat leggen... waarom hij dit allemaal gaat doen... en hoeveel geld hij er dan voor over heeft om de wijk weer mooi te maken. Het is donker, Lara. Dat is niet alleen in Heerlen. Uh, het enige licht komt hier uh, vanaf de, uh, die uh, plattegrond uh, van, uh, van heerle. Ik kan dus nog niet zo goed zien hoe verpauperd of hoe lelijk of hoe erg uh, deze wijk uh, nou is. Maar dat gaan we de komende uren dan wel horen. Het is nog vroeg. Wij gaan later van jou horen. Joris van der Kerkhof over de strijd tegen de leegloop vanochtend. Voor half 7. Wordt het dit jaar een simpele fijnspar, een Servische spar... of juist maar weer de duurdere Noordman? De kerstbomenhandel is alweer begonnen met het rooien van de naaldbomen. En bij handelskwekerij De Buurten in het Gelderse Oene zijn ze er druk mee. Belangrijke vraag uiteraard, hoe liggen de prijzen dit jaar? Verslaggever Jeroen Schutteijzer probeert wat duidelijkheid te krijgen. Zo, er wordt een kerstboom uit de grond gestoken. Doen we dat niet meer met de zaag? Nee, nee, nee. Dan heb je geen wortel uh, waardoor je geen vocht kan opnemen. Dan valt die sneller uit. Dan valt die sneller uit. Dus deze wordt nu in een pot gezet. En ja, die houdt gewoon zijn naalden straks tot het uh, eind van de kerst. Want de meeste mensen willen hem in een pot hebben tegenwoordig. Klopt. Men uh, gaat voor gemak. Kun je dus direct in je woonkamer neerzetten. Zonder of. dat je daar een kruisje onder moet slaan of een, uh, een andere standaard voor nodig hebt. Wat zijn dit voor kleine bomen? Zijn die voor op het toilet? Nee, dit, zijn, uh, dit is een picea omorica, oftewel de Servische spar. En dit is een boom uh, ja, die vaak op een kamer gebruikt wordt. Gerrit, Tessenmaker, jullie hebben een enorm terrein. In Hartje Veluwe, ondertussen Apeldoorn en Zwolle hebben wij uh, ja, diverse percelen liggen. Waar we dus kerstbomen en ook andere bonkenkrijproducten uh, op kweken. Hoeveel bomen verkopen jullie nou in een jaar? Nou, zoals dit jaar dan, uh, gaan we richting de 90.000 bomen. En is dat iets minder dan afgelopen jaar? Dat is iets minder dan afgelopen jaar. Heeft niks met de crisis te maken? Nee, totaal niet. Het is gewoon puur een, een gebrek aan, aan kerstbomen. Er zijn er te weinig. Meneer Tessenmaker, u wist vorig jaar dat het ook dit jaar weer kerst wordt. Klopt. Maar goed, de bomen waar we nu bij staan... die zijn al minimaal drie jaar oud. En je kunt nooit vooruitkijken hoe groot de vraag zal zijn. En een jaar of vijf, zes geleden was er een, ja, een overschot aan bomen... Dus nou, er zijn heel veel kwekers zijn er gestopt. Of ze hebben minder geplant. En hebben ook iets gedaan. Nou ja, en daar plukken we nu de vruchten van. De wrangen. Ja, de wrangenvruchten, ja. Nou, We horen enorm veel berichten over die slechte economie. Dat moet toch effect hebben op uw handel? De kerstboom, daar is a, ah, je hebt er maar vaak één of twee nodig. En het is ook één keer in het jaar dat je zeg maar, zo'n dag hebt. En mensen geven dan over het algemeen toch wel aardig geld uit... En als je ook nagaat dat je een kerstboom... dan kun je gewoon drie, vier weken plezier van hebben. Ja, ja. Zo praat u zich er weer uit, hè? Ja, je moet er wat zeggen. Niet dan? Wie zijn jullie klanten? Onze klanten zijn onder andere Intertuin, Groenrijke... en de, ja, de betere tuincentra's. Hoeveel bomen moet u nou in zo'n pot zetten? Ja, 40.000 of 50.000 <laughs> bomen. Niet uh, één dag, maar... De... machtig. Nou, denk om uw rug, hè? En hoe zit het nou met die prijzen? Ja, ik denk dat de prijzen wel wat gaan oplopen uh, in de tuincentra's. Daar begint u dan mee, hè? want u bent handelskwekerij. Als u meer vraagt, gaan de winkels ook meer vragen. Meestal? Meestal wel. Maar goed, we hebben ook jarenlang... Zeg maar, zijn de prijzen ik denk wel, misschien wel een beetje te laag geweest. Wat is het verschil met vorig jaar? Vijf, tien procent? Ja, ik verwacht in, in die orde van groot ongeveer. D er is altijd een tekort, hè? Dan is het weer een strenge winter... En dan weer dit en dan weer dat. Dat heb ik bij de olie ook altijd. Er is altijd wel een reden om die prijs omhoog te gooien. Ja, klopt. Maar goed, alles in de, in de economie wordt, wordt gewoon uh, ieder jaar iets een beetje duurder. Wordt het niet eens tijd om als consument over te stappen op zo'n uh, kunstboom? Kijk, een kunstboom wordt ook niet gratis weggegeven. Die zijn ook be best wel prijzig. Ik heb er 16 jaar geleden 220 gulden voor betaald. En we zetten hem nog steeds op. Ja, maar goed, u hebt... Niet het ritueel van het kopen van een kerstboom. Dat is ons ritueel, de doos van de vliering halen. Ja, maar goed, uh, dan is toch een natuurproduct al veel mooier. En ook nog CO2-neutraal ook nog. Bij zo'n kunstkerstboom, hij is hetzelfde als vorig jaar. En, uh, en dat al 16 jaar lang. Ja, ik vind het toch een prestatie dat mensen het zo lang naar iets kunnen kijken. Volgens cijfer van marktonderzoeker GFK kiezen steeds minder huishoudens, net als die van Jeroen Schrueterijzen, voor een echte boom. In 2001 kocht 40% nog een echte naaldboom. Vorig jaar was dat percentage gezakt naar nog maar 25%. Zes fractievoorzitters, zes eilanden en zeven dagen. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn al bezocht. De fractievoorzitters gaan vandaag naar Curaçao. Een warm welkom zal dat niet worden, want de verhouding tussen ons land en het eiland is. Nogal bekoeld. U hoort de ervaren Antillerot in het rondtrekkende gezelschap, D66-leider Alexander Pechtold en CDA Sibrand van Haarsma-Buma, die op ontdekkingsreis is door de Karim. De eerste indrukken zijn dat hier op Sint Maarten, waar we nu zijn, er een regering is begonnen die dit nieuwe land, wat het eigenlijk is binnen het koninkrijk echt probeert vooruit te krijgen. Maar daar heel veel problemen nog in zit. We zijn ook naar Saba in Sint Eustatius geweest. En dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Want door de nieuwe structuur zijn dat eigenlijk gemeenten van Nederland geworden. Voor mij was interessant wat is eigenlijk het verschil met uh, vier jaar geleden... toen ik hier voor het laatst met fractievoorzitters was... en het verschil met mijn ministerschap in 2005 en 2006... toen we trachten deze eilanden een nieuwe toekomst te geven... Ja, je ziet verschillen. Sint Maart is erg economisch uh, omhoog aan het gaan. Sint Eustatius blijft wat mij betreft een zorgenkind. En Saba blijft een prachtige parel hier midden in de oceaan. En uh, eigenlijk zijn die, uh, die, die nieuwe gemeenten op 10 uh, oktober 2010 in één dag 20 jaar vooruit in de tijd gegaan. Met allemaal regelgeving die ze niet kenden. Het is zo'n westers, postkoloniaal beeld om te denken van dat zes eilanden die 900 kilometer uit elkaar liggen, dat dat een eenheid zou zijn. En nu merk ik ook aan collega's die hier voor het eerst zijn dat ze zeggen, ja, moet je eens kijken. De, de ondergrond verschilt. Bij het een is het koraal, bij het ander is het lava van een vulkaan. De vegetatie verschilt. De mensen verschillen, de natuur verschilt. Het, het, is, het is wat dat betreft... Uh, ja, we zijn nu stappen verder. Maar ja, of, of de eilanden uiteindelijk ook zelf een toekomst kunnen vinden? Dat wordt nog de vraag. Hebben wij het als Nederland goed doordacht? Nou, ik, ik, ik, ik draai, draai die film ook wel terug. We hebben heel veel wetgeving in heel korte tijd gehad. Er is ook heel veel goed wat er gebeurt. Bijvoorbeeld het onderwijs er wordt enorm aangetrokken om dat goed te doen. Maar ik denk dat de operatie zo enorm is dat je moet toegeven... dat in zo'n eerste jaar heel veel dingen gewoon niet zijn voorzien. Want er zijn wel veel klachten. Er zijn terecht klachten. Uh, aanloopproblemen vind ik... Te mild. Uh, er is een stapeling van onduidelijke belastingen. waardoor de prijzen hoog zijn. met name op de hele kleine eilandjes. Samen en Sinterstaatiës. Uh, de gezondheidszorg is. Uh... Is bij heel veel mensen iets, iets onzekers. Omdat uh, ze, ze niet weten in het geval van die emergency waar ze naartoe moeten. We hebben het faal op Sint-Eustatius gehoord van een klein babytje. Wat, wat, wat, wat uren op het vliegveld aan het wachten was. omdat niet duidelijk was met welke maatschappij de zorgverzekering zou dekken. Nou, dat kan natuurlijk niet. Morgen gaan we naar Curaçao. Dat eiland kennen we wel in Nederland. Uh, de verhouding tussen Nederland en Curaçao. en dan druk ik mij mild uit. die zijn wat bekoeld geraakt de afgelopen tijd. Wat gaan we daar zien? We gaan uh, demonstraties zien, we gaan ketelmuziek horen... Uh, en we gaan vooral proberen om terug naar de inhoud te buigen. Durft u het vliegtuig uit? Ja, dat durf ik zeker. En ik moet zeggen, we hadden uh, gisteren de beroemde landing op Saba... wat een uh, gevaarlijke landing is. Nu we allemaal geland zijn op Saba... durven we uh, ook echt allemaal wel op Curaçao te landen. Een bijdrage van de politiek verslaggever Joost Vullings... die mee op reis is. Het NOS Radio 1 Journaal, Sport. Voor het eerst in de geschiedenis is er een Europees kampioenschap boksen voor vrouwen in Nederland. In Rotterdam kwam Marichel de Jong door de eerste ronde, in de klasse tot 69 kilo. Ze won met 12-9 van haar tegenstander uit Azerbeidzjan en dat was toch wel een opluchting. Ja, dat ben ik echt, dat wil niet weten. <laughs> uh, ik zat eigenlijk een beetje gewoon in mijn eigen, ja, niet echt super flow of zo. Maar ik was wel, ik moest gewoon mijn dingen doen en uh, mijn opdrachten gewoon opnemen. Uh, Uitvoeren. En dat heb ik gedaan volgens mij. Maar toch in de derde ronde hoorde ik bij 7-7. En dacht ik van wat? <laughs> Toen was het wel een beetje, een beetje spannend. In de klasse tot 60 kilo redde Jessica belde het niet tegen haar Azerbeidzjaanse tegenstander. Ze verloor nipt. En daar had ze wel een beetje rekening mee gehouden, maar toch was het teleurstellend. Vanavond in mijn bed zal ik wel een traantje laten, denk ik. De puntenverschil met één puntje, zeg maar, verlies, is wel minder groot dan wat ik van tevoren, waar ik bang voor was van tevoren. Maar tijdens het gevecht dacht ik wel van ja, ze hoeft niet per se te winnen. Zeg maar, ik zou ook wel gewoon kunnen winnen. Nou, in de eerste ronde raakte ik er twee of drie keer met een, met een voorhandhoek, een rechtse hoek. En toen dacht ik, oh, oh, die kan misschien nog wel een keer raak zijn. En ik had niet hele zware stoten van haar gekregen, dus dan kan je ook wel wat makkelijker meeknokken. Ajax-keeper Kenneth Vermeer is fit genoeg om vanavond in de Champions League wedstrijd bij Dynamo Zagreb in het doel te staan. Ik viel zaterdagavond uit in de wedstrijd tegen AZ na een botsing met Pontus Wernbloem. Vermeer was misselijk en kreeg geen lucht meer. Maar hij is nu dus voldoende hersteld. Volgens trainer Frank de Boer van Ajax is het vanavond in Zagreb erop of de ronde. Wil je nog tweede worden, dan zal je moeten winnen. Wil je in ieder geval overwinnen in de Europa Cup zal je ook... Uh... ...in ieder geval minimaal gelijk moeten spelen. Dus een verlies zou heel slecht uitkomen. Als we dat op onze manier doen, dan is de kans groot dat je een goed resultaat haalt. En, uh, ja, we gaan gewoon met de instelling die we altijd graag willen zien. We hebben kunnen zien in de tweede helft tegen... ...afgelopen zaterdag tegen AZ... Ja, ...dat we het wel degelijk kunnen. En dan vooral over de instellingen op dat moment. Hè. Dus ik uh, ga ervan uit dat zij ook het besef hebben... En wij allemaal dus beseffen dat dit een hele cruciale wedstrijd voor ons is in Europa. Overigens zal Theo Jansen weer net als zaterdag tegen AZ in een aanvallende rol spelen. Nogmaals Frank de Boer. Ja, maar ik denk ook dat we, we hebben niet zo'n hele brede selectie op dit moment. Ik denk dat het zoals het zaterdag gegaan is, dat Theo daar een goed gevoel bij heeft. Dat wij dat ook hebben gehad natuurlijk. Maar ik denk met, met name ook dat Eno daar heel goed kan, kan, kan renderen. Dat weten we dat, hij zijn, zijn, positie, dat, dat zijn ideale positie is. Dus. Nou, We gaan het zien vanavond om kwart voor negen in Zakreep Dynamo... tegen Ajax voor de Champions League. En ook voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis moet voor de Champions League aan de bak. Voor hem is dat een debuut. Hij fluit morgen de wedstrijd tussen Olympiakos als Piraeus tegen de Duitse kampioen Borussia Dortmund. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven geweest. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Israël is de ruil van gevangenen aan de gang. Honderden Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. De Israëlische Hoge Rechtshof ging daar een paar uur geleden mee akkoord. Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen willen dat die ruil zou worden uitgesteld, maar het hof wees die verzoeken af. De EU, de VN, Amerika en Rusland proberen volgende week... het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen. Er zijn dan aparte gesprekken met Israël en de Palestijnen. En daar moet een agenda voor nieuwe onderhandelingen uit voortkomen. Iran heeft in het geheim honderden mensen geëxecuteerd, zegt de VN. Vorig jaar zouden 300 mensen zijn gedood en dit jaar zeker 146. Die executies zijn volgens de VN uitgevoerd zonder advocaten in te lichten. En ook de gevangenen zelf kregen van tevoren niet te horen dat ze zouden worden terechtgesteld. En miljardair Richard Branson heeft in New Mexico de eerste commerciële ruimtehaven ter wereld geopend. Vanaf die basis zullen over een paar jaar ruimtereizen vertrekken. De kaartjes kosten 130.000 euro. En daarvoor gaan ruimtetoeristen één of twee uur de ruimte in. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag klaart het vanuit het noordwesten op... en is er ruimte voor de zon, afgewisseld door stapelwolken. Later vanmiddag kunnen dan vooral in de kustgebieden weer enkele buien voorkomen. Het wordt gemiddeld zo'n 13 graden en daarbij zijn een stevige westen tot zuidwestenwind. En vanavond en vannacht dan blijven de kustgebieden gevoelig voor buien. want maart is het droog, zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 5. Aan zee blijft de temperatuur steken rond een graad of 8. Morgen woensdag dan staat er opnieuw een stevige westen tot noordwestenwind. Verspreid over de dag komen pittige buien voor, soms met hagel of misschien zelfs een klap onweer. Het wordt gemiddeld zo'n 12 graden. Ook donderdag komen nog buien voor, maar vanaf vrijdag is het droger en zonniger. ANWB verkeersinformatie. Negen files, meest dagelijkse files in de Randstad. Eén ongeluk in het oosten op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... zorgt tussen Afrit-Markelo en Deventer-Oost voor een lange file. 11 kilometer is die lang. De weg is weer vrij. Moet je pjaar heen met die Amsterdamkie bakfiets. Made in Holland, delivered by TNT Express. De Amsterdamse bakfiets is big business in Delhi. Want TNT gaat net zover als uw ambities...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 Zeg Bart, jij hebt toch zo'n bladblazer van 99 euro gekocht? Ja, van Stiel. Ah, zo'n ding moet ik nou ook hebben. Meen je dat nou? Nou ja, sinds jij erin hebt, liggen er twee keer zoveel bladeren in onze tuin. Oh, hm. uh. biertje? Ja, lekker. Stiel, sterk werk. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. Tintelingen. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is nog niemand vrijgelaten, maar de voorbereidingen voor de gevangenen in ruil zijn in volle gang. Al dagen wordt daar in Gaza en ook in Israël naar uitgekeken. Het gaat aan beide kanten nergens anders over dan de vrijlating van de Israëlische militair Gilad Shalit. In ruil voor in totaal meer dan duizend Palestijnse gevangenen. In Gaza Stad zijn de voorbereidingen voor een feest in volle gang. Er wordt een podium gebouwd waar de vrijlating van Palestijnse gevangenen straks wordt gevierd. In het kantoor van het Internationale Rode Kruis hebben tientallen Palestijnse vrouwen zich verzameld. Ze houden posters vast van familieleden die nu nog vastzitten. Een moeder van een van de gevangenen vertelt dat ze God dankt en dat ze het nog steeds niet kan geloven. We wachten vol spanning om ze terug te zien, zegt ze. We bedanken Hamas dat ze Shalit niet hebben vrijgelaten... zonder dat ook onze gevangenen worden vrijgelaten. In Oost-Jeruzalem wacht een Palestijnse vader op de thuiskomst van zijn zoon. Woorden schieten hem tekort, vertelt hij. Ik kan niet wachten om hem te zien, te omhelzen, te kussen. Ik zal hem wassen, schone kleren aandoen en hem te eten geven. Al zijn wensen wil ik vervullen. Alle broeders en zusters in Jeruzalem wachten op zijn thuiskomst. Ook in het geboortedorp van Gilas Shalit wordt vol spanning gewacht op de thuiskomst van hun zoon. Het anders zo rustig dorpje in het noorden van Israël wordt overspoeld door pers en politie. Een meisje vertelt dat ze wel uitkijkt naar de rust die terugkeert als Gilad eenmaal thuis is. Iedereen is dan weer hier, ook Gilad. Dan zal alles weer rustig zijn. Tegenstanders van de ruil protesteren tot het laatste moment... tegen de vrijlating van de Palestijnse gevangenen... omdat sommigen verantwoordelijk zijn voor aanslagen... waarbij hun zonen en dochters omkwamen. Zij vinden deze deal verschrikkelijk. We think dat uh, deal... Dit wordt een ramp voor Israël, zegt een man met een foto van een slachtoffer om zijn nek. We geven ons over aan terreur. En het is tegen alles waar wij in geloven. Maar er klinkt ook een ander geluid. Zo betoogt een vrouw van een Israëlische vredesbeweging... dat de waarde van een mensenleven belangrijker is dan welke wraak ook. And we believe that... We geloven ook dat deze gevangenen onderdeel zijn van iedere vredesovereenkomst, zegt ze. Daarom moeten ze worden vrijgelaten. Dat is trouwens nog niet gebeurd. Er zijn wel Palestijnse gevangenen vertrokken uit de gevangenissen in busjes... en die worden dan naar de grensposten gebracht. Daar gaan ze over de grens en dan worden ze uiteindelijk vrijgelaten... maar niet voordat die Israëlische militair ook is vrijgelaten. We houden u op de hoogte. Het Amerikaanse Hoge rechtshof gaat zich weer verdiepen in de zaak Ken Sarawiba. Dat was de Nigeriaan die in 1995 werd geëxecuteerd door het toenmalig regime... Volgens zijn familie- en mensenrechtenactivisten was Shell medeplichtig aan die executie van de milieuactivist. Omdat de oliemaatschappij het regime hielp protesten tegen de oliewinning in Nigeria de kop in te drukken. We gaan hierover praten met correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, waarom pakt het hoge rechtshof deze oude zaak weer op? Ja, de families, het gaat om meerdere geëxecuteerden, meerdere geëxecuteerden dan alleen Ken Die families die hebben al die jaren doorgeprocedeerd in Amerika voor verschillende rechtbanken. Nou, die verschillende rechtbanken hebben verschillende uitspraken, tegenstrijdige uitspraken gedaan. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom het Hoger Gerechtshof Hoger deze zaak weer oppakt. Nou, verder hebben de aanklagers nog een, een ruim 200 jaar oude wet opgeduikeld. Die schendingen van mensenrechten door bedrijven in het buitenland strafbaar stelt in de Verenigde Staten. Nou, voor al deze argumenten is het uh, Supreme Court uh, gevoelig gebleken. Heeft zich dus ontvankelijk verklaard. Maar goed, dat zegt allemaal nog niks over de uitkomst van deze zaak. Het Hogere Rechtshoofd heeft alleen, gezaak, ja, alleen gezegd dat ze de zaak weer gaan behandelen. En dat gaat gebeuren begin volgend jaar. En dan uh, ergens juni volgend jaar moet de uitspraak volgen. Wessel, hoe vervelend is dit voor Shell... Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk vervelende zaak... dat dit weer uh, wordt opgerakeld, weer allemaal straks uh, uitvoerig in het nieuws komt. Blijft natuurlijk een heel slecht verhaal voor Shell... Hè, dat ze ge geholpen hebben die milieuprotesten tegen die oliewinning te onderdrukken. En het gaat dan niet alleen om de doden van die milieuactivist Ken Saroui, Het gaat om veel meerdere executie executies en de rol van Shell daarin. Nou, Shell zal soldaten, zal soldaten hebben geholpen met voedsel, met, uh, met brandstof te leveren. Shell zal ook te ...terreinen beschikbaar hebben gesteld als basis voor de soldaten. Nou, die soldaten in, die, in dat Ogoni-gebied maken zich schuldig aan het willekeurig beschieten van burgers... Eh, ...verkrachtingen, vernietigen van huizen. Dus dit hele behandelen van deze zaken betekent sowieso gezichtsverlie gezichtsverlies voor Shell... ...ongeacht de uitspraak. Oké, okay, want ongeacht de uitspraak, hoe sterk... ...misschien kan je dat al inschatten, ik weet niet hoe lastig dat is... ...maar ja, is de zaak die het de is. partij van de Nigerianen heeft... Precies, dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. In het verleden zijn er vergelijkbare zaken geweest. Hebben niet altijd, zeker niet altijd, tot overwinningen geleid. Wel vaak tot schikkingen. Dus dat zou ook zomaar kunnen gebeuren. Je hebt in het verleden, bijvoorbeeld, heb je de zaak gehad van, van bananenproducent Chiquita, die in Midden-Amerika contacten onderhield met paramilitaire organisaties. Daarvoor zijn ze op de vingers getikt. Je hebt brandbandenproducent Firestone gehad. Die zijn aangepakt omdat ze in Liberia gebruik maakten. Van, van kinderarbeid. Nou, er zijn heel veel overeenkomstige zaken... die sowieso voor al deze ondernemingen... toch op zijn minste imago-schade hebben betekend. Dat gaat Shell dus ook gebeuren. En in het lastigste geval voor Shell... Uh, ja, worden ze natuurlijk schuldig verklaard. Maar goed, dat is dus nog ongeveer een, een klein jaartje afwachten. Oké. Okay. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Dankjewel. Dan gaan we naar Joris van der Kerkhof. Joris is in Heerlen vanochtend. Een van die gemeenten die te maken hebben met krimp. En als de mensen wegtrekken, dan gaat het ook bergafwaarts met alle voorzieningen. Maar joris, daar gaan ze een hele wat aan doen, hè? Maar wat? Ja, ja, want mensen met, met koophuizen, die, gaan ze, uh, die proberen ze in ieder geval een beetje te, uh, te, te helpen. Waar je normaal met huurhuizen in ieder geval als gemeente wat makkelijker kunt ingrijpen als je dat wilt in het karakter van een wijk. Uh, Probeer ze dat hier in deze wijk, uh, waar ik uh, vanochtend ben, uh, dat met koophuizen ook te doen. Um, het is eigenlijk best een groot huis waarin u woont. Het is, het is drie verdiepingen, Ja, dat klopt. Drie verdiepingen. De eerste verdieping is uh, zeg maar de binnenkomstverdieping uh, met hal en uh, een extra kamer en de stal. En dan... Stal? Ja, berging, <laughs> stal. <laughs> Niet dat, dat er de paarden. Nee, nee, nee. Stalletje, ja, zo noemen wij dat. En dan de eerste verdieping is uh, echt de woonkeuken, uh, woonkamer. En dan boven heb je de slaapkamers en de badkamer. Nou, maar even niet naar boven lopen omdat dan de kinderen wakker worden. Uh, u bent dan wel wakker, uw man is ook wakker, prettig. Met uitzicht uh, op uh, de woningen aan de overkant die er hetzelfde uitzien. Uh, denk je dat zijn hetzelfde soort woningen? Ja, ja, die liggen alleen met de tuin aan onze straat. Ja. Wat je nu in het donker wel kunt zien is dat die tuinen allemaal een beetje rommelig zijn. Maar ja, dat kan ook gezellig zijn. Uh, ja, op zich, die tuinen zijn niet zo rommelig. Dat is rommelig omdat er speelgoed ligt. En die mevrouw is een inder aan het maken. Die heeft gisteren alles uh, afgesneden en uitgegraven. Dus uh, ja. op zich valt het wel mee. Wat voor wijk is het hier in hele Noord? Uh, ja. Ja, een gewone wijk, denk ja. ik, wat je overal wel, uh, wel vindt. Ja. Toen ik net buiten aan het rondlopen was... veel mensen met hondjes uh, die, die uitgelaten werden... Um, ja, nou, daar werd er in ieder geval gezegd dat er een jaar of tien geleden veel criminaliteit, veel problemen waren, veel ruzie ook was, veel gevochten uh, uh, werd. Uh, u woont hier al lang, uh, geboren en getogen, dat herkent u wel, dat beeld. Ja, ja dat is wel uh, typisch uh, Vierheide geweest. Ja, dat klopt. Het is wel inderdaad wat, uh, wat rustiger geworden de laatste jaren, maar we hebben een tijd gehad dat moest je niet naar Vrije gaan. Ja. Maar u bent er wel gewoon gebleven? Ja, ja. ik ben hier uh, niet geboren, maar wel opgegroeid inderdaad. En uh, ja, ik vind het gewoon een hele fijne wijk om te wonen. Omdat de huizen groot zijn en dat u de mensen kent. Of, of zijn er nog andere redenen? Um, ja, de huizen op zich. Ja, ik ben opgegroeid in zo'n uh, huis. Dus voor mij is het gewoon vertrouwd. En uh, um, de wijk op zich vind ik ook heel prettig. Um, het is niet... Ja, Oh. Dank u wel. kopje thee. Ja. <laughs> um, ja, het is niet... Uh, uh, ja, hoe zag je dat? Ik voel je voelt u gewoon heel vertrouwd hier. Ja. ja. ja. En nu gaat de gemeente uh, gaat proberen om de leegstand uh, tegen te gaan. Mm -hmm. uh, nou zijn er ook veel huizen die, uh, die, die leegkomen... doordat mensen gewoon de hypotheek niet meer kun kunnen betalen. Wordt er in de wijk ook over gesproken... waarom ze die hypotheek dan niet meer kunnen betalen? Uh, nou ja, niet specifiek waarom de mensen de uh, hypotheken niet meer kunnen betalen. We zitten hier natuurlijk wel met mensen met, met lage inkomens. Uh, dat is wel inderdaad uh, zo. Maar ja, waarom ze specifiek de hypotheek niet kunnen betalen, dat weet ik ook niet. Maar het probleem uh, is dan uiteindelijk dat huis wel eens geveld moeten worden... voor heel erg veel onder de prijs geveld worden. En wat komt er dan in zo'n huis? Ja... Uh, sommige huizen worden inderdaad opgekocht door uh, ja, van die pandjesbazen uh, die het dan weer gaan uh, verhuren. Maar ja, er zijn ook huizen inderdaad, die komen niet zo goed uh, terecht. Ja, en dan krijg je de criminele activiteiten. De ja, wat zijn dan criminele activiteiten? Ja, henneplantages, dingen die niet horen te gebeuren, gebeuren dan in zo'n uh, huis. Ja. Nou, de gemeente wil dat in ieder geval tegengaan door dan uh, met financiële. Uh, tegemoetkomingen te komen, gaan we het straks later ook nog uh, over hebben. En hoe jullie daar als wijkbewoners dan, uh, dan in betrokken zijn. Heb ik hem nou wakker gemaakt? Uw man neemt hem zo van de trap mee. Nee, normaal, nee. Of is hij normaal om kwart voor zeven wakker? Ja, ja. ja en die spookt al uh, de hele nacht eigenlijk. Oh. Uh, nee. Ja. Die nou, dank u wel. Tot ja. zover. Joris van, van der kerk. De ja. ja. Vanochtend aan de thee in Heerlen. Een van de gemeenten die te maken hebben met krimp. En zo dadelijk, na vele nominaties, eindelijk prijs, prijsschrijfster Esther Verhoef. Is de winnares van de NS Publieksprijs. Gaat u zo meer over horen? Is maar eens even horen hoe het is op de weg. Erwin de Hart, vertel. Ja, al het uh, dagelijkse files in de Randstad. Uh, wat opvalt is uh, door een ongeluk op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Staat tussen Afrit Markelo en Badmen. 9 kilometer file op dit moment. De weg is gelukkig wel weer vrij. Verwacht je nog veel vanochtend? Nou ja, de ochtendspits uh, verloopt grijs en regenachtig. Vanwege de herfstvakantie in het noorden en het midden van het land... is het minder druk dan gewoonlijk. Ik denk rond de 200 kilometer. Um, Mogelijke extra drukte in verband met de jaarlijkse padenmarkt... in het Groningse Zuidlaren. Dat is vanochtend op de A28 en in de omgeving van Zuidlaren kan dat. Oké, okay, tot later. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Esther Verhoef kreeg die NS-publieksprijs uh, voor het boek van het jaar... voor haar thriller Déjà Vu... En dat boek, over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt... kreeg ruim 20% van de stemmen. Verhoef kreeg de prijs in het Concertgebouw in Amsterdam... uitgereikt door Simone van der Vlucht, de winnaar van vorig jaar. En Ik moet zeggen dat ik wel heel ontroerd ben ook nu door wat ik hier zie. De NS Publieksprijs van dit jaar gaat naar déjà vu. Nee! Esther Verhoef... Ik hoorde u zojuist zeggen, toen u net gehoord had dat u de prijs gewonnen had... dat u een beetje de rillingen krijgt. Ja, tuurlijk. Het is, het is, uh, je, wil, uh, je weet, je bent een van de zes genomineerden. Dat is een kans van 1 op 6 dat je wint. Maar je bent in de afgelopen weken, dat deze ja, uh, verkiezing bezig is... Uh, wordt je continu van de ene naar het andere uh, emotie uh, getrokken. Van nee, die kan ik absoluut niet winnen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Je hebt verdorie, het zijn... Um, Een enorme rollercoaster aan, aan emoties waar je doorheen gaat. En vanavond ging ik hier naartoe en ik zeg nou, ik ga, euh, nou ja, ik, ik, ga gewoon, ik ga dit gewoon niet winnen. Dus ik ga hier rustig zitten, gezellig zitten met mensen die ik ken. En ik gun het iedereen, het zijn allemaal mooie boeken. En ik, ik was volledig overdonderd. Maar is dat niet gewoon een veiligheidsmarge inbouwen? Ja, Ach, natuurlijk. ik hoor het toch niet. Ja, natuurlijk is dat een veiligheidsmarge inbouwen, want je wil hem wel heel graag. En ik, ik, het is nu de vierde keer dat ik genomineerd ben. Het is op zich al een enorme, uh, enorme eer om genomineerd te kunnen zijn, te, te worden. Zes boeken worden er maar genomineerd elk jaar. Dus ik was, ik was er al heel erg blij mee. Maar dit... Uh, ja, dat is fantastisch. Echt zo, is zo ontzettend blij, ik kan het niet uitleggen. En 20,3 procent van de stemmen heeft u gekregen? Ja, dat is ongelooflijk. Er zijn 60.000 mensen die gestemd hebben. Ruim 60.000 mensen in totaal. Ik ja, kan het niet eens... Uh... Er zijn meer dan 12.000 van hè, nu. Ja, ongelooflijk. Een mooi beeldje gekregen. U mag een jaar lang vrij reizen met de trein. Gaat u dat trouwens doen? Ja, dat ga ik zeker doen. En u heeft nog 7.500 euro prijs gekregen. Waar gaat dat naartoe? Nou ja, we gaan, daar ga ik eens even goed over nadenken. We gaan, we gaan uh, sowieso gaan we het, uh, een, een, een klein feestje houden. Uh, en uh, ja, daarna wil ik daar nog uh, even over, uh, over nadenken. Overigens twee vrouwelijke winnaars achter elkaar. Ja. ja. Dat is ook uniek. Ja, klopt. Wat zegt dat? Ja, en het, uh, nou ja, dat weet ik niet. Ja, ja, jee, wat zegt dat? Oh jee, dat moet je echt aan journalisten overlaten en, en analytische... Ik weet het, is, het is wel, ja, Simone van der Vlucht heeft vorig jaar gewonnen. Ik ben hem nu dit jaar en het is wel, ja, wij schrijven wel genres die, die heel goed liggen natuurlijk bij een groot publiek. En het is een publieksprijs. Dus op zich, um, ja, hoewel ik wel de enige vrouw was in dit gezelschap. Er waren zes boeken genomineerd en ik was de enige vrouw. Uh, dus ja. Dat is toch een mooie overwinning. Ja, het is gewoon fantastisch. En het volgende boek? Daar ben ik al druk mee. Kunt u er al iets over zeggen? Uh, mijn volgende boek is, uh, is geen thriller, moet ik zeggen. Het uh, wordt een uh, roman. Uh, dus ja, we zullen wel zien volgend jaar... Uh, wat mensen daarvan gaan vinden, wat mijn lezers daarvan gaan vinden. De NS Publixprijs is dus voor Esther Verhoef. John Saarbach was bij de uitreiking. Neushoorn Saar in Dierenpark Amersfoort is hoogzwanger. En dierverzorgers hebben webcams verborgen in de stal... die als kraamkamer gaat dienen. We praten erover met Bas Aalders, uh, is daar dierverzorger. Uh, hij is hoofdverzorger dikhuiden en hoefdieren. Goedemorgen. Goedemorgen. We zien nog niks op de website, klopt dat? Uh, nee, dat klopt, dat klopt. Vandaag wordt hij officieel geopend. Aha. En ja. dan is er vanaf, nou, vanaf vanmiddag? Vanaf 12 uur dan uh, kunnen jullie allemaal terecht. En wat kunnen we dan zien? Uh, nou, we hebben meerdere camera's opgehangen in, uh, in de stal van Saar. Het is uh, de, de, de, de vrouwelijke neushoorn die erachter is op dit moment. En uh, nou ja, dan kunnen jullie Saar uh, rond zien lopen en hopelijk binnen niet al te lange tijd uh, een neushoorn geboorte. Is Saar al uitgeteld? Uh, nee, Saar is nog niet helemaal uitgeteld. Uh, ze is ongeveer uh, halfwege uh, uh, november uitgerekend. Oh. Dus we hebben nog een paar weekjes. Ja. Maar ja, je weet maar nooit. Hè. Bij mensen kan het ook altijd iets eerder of iets later geboren worden. Dus uh, vandaar dat we ook al uh, vanaf volgende week ook gaan slapen daar. En, oh, oké. Okay. Dus dan kunnen we u ook zien slapen, of niet? Uh, nee, nee. We slapen niet in de stal. Uh, we slapen in een ruimte nou, een meter of honderd van de stal af omdat bij neuzelhonds toch belangrijk is dat ze wat rust hebben. Mm -hmm. En uh, ze kunnen nogal sterk uh, reageren op vreemde mensen... maar ook zelfs op verzorgers op het moment dat ze gaan werpen. Maar wat is er dan die komende weken, uh, als u er ook al niet op te zien bent... wat is er dan wel te zien? Is het wel interessant om te kijken? Nou, ja, of kijk, gaat het de... om het moment van de bevalling natuurlijk? Nou, Het moment van de bevalling is natuurlijk helemaal het, uh, het mooiste om te zien. Uh, maar een blijft natuurlijk interessant of die nou een bevalling is of niet, hè? Ja. ja, nou nee. vertelt u het maar. Vertelt u het maar. Nou, Op het moment dat Saar binnenkomt, dan gaat ze even het lekker eten. Ze gaat dus een dutje doen. Dan knabbelt ze weer wat, loopt een rondje. Dus uh, nou ja, ik heb er op zich geen probleem mee om er lang naar te kijken. Een soort big brother voorneus wordt Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Alleen, ja. zij heeft het dan zelf niet in de gaten. Nee, precies. Nee. Nee. En, en hoe is het met Saar? Uh, goed, goed. Ik ben zelf net uh, een maand op vakantie geweest. En ik moet zeggen dat ik wel geschrokken ben uh, hoe, dik is. Uh, hoe dik ze geworden is. Je kan wel zien dat er wat aan zit te komen. Ja, zeker. zeker. Ze moeten uh, de bochten uh, naar, naar het binnenverblijf moet wel ruim nemen. Want anders uh, <laughs> raken ze de deurposten. En hoe gaat het, hoe gaat het lopen? Want het kan, uh, het kan lastig zijn als het, als het begint in te dalen. Uh, nou ja, bij een uh, is de geboorte wat makkelijker uh, dan bij olifanten gelukkig. Want, uh, daar hebben we ook ervaring mee. Uh, maar over het algemeen, je ziet dat die neushoorn dan veel gaat liggen, gaat opstaan. Een beetje met de billen tegen de muur aan duwen, wat onrustiger wordt. Het is, uh, het is geen uh, gemakkelijke bevalling voor zo'n dier. Maar uh, ja, het, het, het komt er op een gegeven moment toch wel uit. <laughs> dat mogen we hopen. Ja. Uh, en hoe bijzonder is het dat een Afrikaanse neushoorn in gevangenschap een, een uh, kleine krijgt? Nou, het is een Aziatische neushoorn. Oh, een Aziatische? Dat, uh, <laughs> ja, dat oh. maakt voor de rest niet uit Verkeerde hoor. informatie nee. hier. Ja. Nee, nou ja, uh, de ene is denk ik bijzonderder dan de andere. Nou nee, maar er zijn meerdere mensen die, uh, die zo'n foutje maken, dus uh, daarom. Wat is het verschil dan? Uh, nou, in Afrika zijn twee uh, neushoornsoorten, de witte en de zwarte neushoorn. In Azië heb je de drie, dus, uh, de panzerneushoorn, de Sumatraanse neushoorn en de uh, javaanse neushoorn. En wij hebben de panzerneushoorns. Die hele sterke. Die hele sterke, die hele grote inderdaad, ja. Maar het is op zich uh, vrij bijzondere een neushoorngeboorte. er zijn er op dit moment in uh, Europa ongeveer 170. Dus uh, ja, er mag er altijd wel een bij om, uh, om deze soort in stand te houden natuurlijk. En gaat u haar een handje helpen als het eenmaal zo ver is? Of is het bij Neushoorns een kwestie van de boel de boel laten? En de natuur vooral zo'n gang laten gaan? Nou, uh, inderdaad. Het is een beetje de boel de boel laten en de natuur zo'n gang laten gaan. Uh, over het algemeen kunnen Neushoorns het best goed zelf af. Maar omdat dit de eerste keer is dat Sarah een jong krijgt... en mm -hmm. ook de eerste keer voor ons, willen we toch in de buurt zijn. Hè? Okay. Het zou vervelend zijn als het jong geboren wordt... En uh, er blijft een vlies over het hoofd zitten bijvoorbeeld, en uh, zij doet daar niks aan. Dan kunnen we toch proberen om met een stokje even dat vliesje weg te halen. Wordt papa nog betrokken? Uh, papa staat wel in de buurt, maar uh, neus voor ons kennen geen, uh, geen oude zorg. Tenminste de oh. mamme. Ah, dus uh, ja, uiteindelijk zal, zal hij zijn uh, zoon of dochter wel te zien krijgen. Maar uh, de eerste periode heeft hij er niks mee te maken. We gaan kijken meneer Alders. Oké, okay, nou veel plezier. Bedankt voor uw verhaal en sterkte de komende weken. Dankjewel. Slaap in de stal. Oké, okay, ja. dag. Het NOS Radio 1 Journaal. De, de pensioenfondsen en de Nederlandse bank ruzien achter de schermen over een grootscheepse korting van de pensioenen. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Als de rente tot eind dit jaar laag blijft, dan wil de Nederlandse bank hard ingrijpen om de dekkingsgraad van de fondsen op peil te houden. De pensioenfondsen daarentegen willen verzachtende maatregelen. Maar de Nederlandse bank wil alleen praten over hoe de maatregelen gecommuniceerd gaan worden aan het publiek. In september bleek dat bij de helft van de pensioenfondsen een dekkingstekort is. Fondsen dreigen daardoor afspraken uit 2008 niet te kunnen nakomen, want pensioenfondsen moeten in 2013 hun zaken op orde hebben. Voorgestelde maatregelen van de Nederlandse bank kunnen een premieverhoging betekenen... ...of korting van de pensioenen. Meer daarover leest u dus in het FD. Een record aantal mensen stapt volgend jaar over op een andere zorgverzekeraar. Dat staat in het Nederlands Dagblad. De prijsvergelijker Independer heeft berekend dat 1,6 miljoen mensen zullen overstappen. Ze zijn op zoek naar een betere en vooral goedkopere zorgverzekering. De oorzaken zoekt Independer bij de economische onzekerheid, koopkrachtverlies en natuurlijk de stijgende prijzen van zorgpolissen. De EU tikt Nederland op de vingers over natuurbeleid, kopt trouw. De Europese Commissie heeft meerdere waarschuwingen gestuurd omdat Nederland zijn bijdrage niet levert aan het Natura 2000 project, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Wordt nu ruim 300 miljoen op natuurbeheer bezuinigd, waarschuwt D66-Kamerlid Sintje van Veldhoven. Maar straks zijn we dat kwijt aan de sancties. De ontwikkeling van Natura 2000 staat in Nederland nagenoeg stil, weet Trouw. Van de 163 natuurgebieden die in Brussel zijn aangemeld, hebben er slechts vier de hele procedure doorlopen. Ook zouden voor het begin van dit jaar honderden nieuwe gebieden worden aangewezen. Wat niet is gebeurd. Eerder kreeg Frankrijk al eens een boete van 57 miljoen euro. Ontvangers van donororganen en de nabestaanden van de donoren... krijgen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Volgens Adega gaat de stichting Dona Dona een ontmoetingsplek maken. Orgaandonatie gebeurt nu nog anoniem. Men kan hooguit een gecensureerde brief via de Nederlandse transplantatievereniging sturen. In een nieuw televisieprogramma van BNN worden ontvangers van organen... en nabestaanden van donoren met elkaar in contact gebracht. Vrouwen in de overgang kosten de maatschappij vele miljoenen euro's per jaar, dat schrijft Spits. Bedrijfsarts Marielle van Aalst en gynaecoloog Henk Oosterhof ontdekten na onderzoek dat een derde van het ziekteverzuim van gezonde vrouwen verklaard kan worden door die overgang. Volgens de onderzoekers wordt de impact van de overgang onderschat. We kunnen er wel grapjes over maken, maar het heeft een grote invloed op het leven, stelt Oosterhof. Hij pleit voor meer begeleiding om zo kosten te besparen. De reden dat Willem Holleider de film De Heineken-ontvoering wil verbieden... is omdat hij vreest dat zijn resocialisatie na vrijlating... bij voorbaat gedoemd is tot mislukken. Dat schrijft de Telegraaf op basis van stukken... die betrekking hebben op het kort geding van het donderdag. In de film komt Holleider overigens niet voor... maar wel een karakter dat erg sterk op hem lijkt... en deels ook op hem is gebaseerd. Volgens Holleider is een leven buiten de schijnwerpers onmogelijk... door het openbaar vertonen van deze commerciële, niet-zakelijke... niet-journalistieke en niet-waarheidsgetrouwen... En publiek vermaakgerichte speelfilm. Zo, zo. Kan de rechter zich overbuigen. Laat dan meer over de première. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook tintelingen. Tintelingen.